Nee, nee, ga weg! Ga weg, niet doen! Nee, doen! Nee! Wie een kuil graaft voor een ander. Door Wat niet even drinken. Vertaling? Aja, zieken. Eh, um, uh, Lina. Ja. Uw klacht is bij onze afdeling kwaliteitscontrole in de genomen. En ik kan u verzekeren, kom maar dat. Verder bestellingen komen aan die verwachtingen. Zullen we het beantwoorden? Punt. Einde van de brief. Ik de eerste nog eens de directeur... Hier staat... Zo! Oh, shit! Zo! Oh, dit de... oh, de... oh, de... oh, de... oh, de... Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Goed, nou ja. Oh, wat is er nou gebeurd? Ik was er... oh, ja, wat een man. Hij viel me aan. Hij sprong me af uit de struiken. Hij probeerde me te werken. Wat doe je? Ik ben de politie. Dan ga ik naar los. bos. Misschien dat ik hem nog te pakken krijg. Hoe zag hij eruit? John, hij is dood. Dood? Hij is dood. Welke afdelingen ik? Ik heb hem vermoord, John. Raadje stralen. Hallo. Ik had jou gevolgen bij me. Ik probeerde me te vergen. Toen heb ik me doodgeschoten. Wat moet je met mijn gevolgen? Ik heb de laatste tijd steeds meegenomen als ik naar het Donk uitging. Ik had voortdurend het gevoel dat daar iemand was in het bos die me bespiedde. En die me volgde. Was dat steeds dezelfde man? Ik weet het niet. Ik van wel? Terwijl... Waarom heb je dat niet eerder gepraat? Ik zou je me niet meer alleen hebben laten uitgaan. Hey, dat had je de kom. Nou, ik, ik moet toch een beetje op moeder letten. Dat is dat nou precies het is. wat dus. gebeurt. Het uh, was veel later geworden dan mijn bedoeling was. Ik liep zo vlug mogelijk door het bos. En van de grote weg af sloeg ik dat zijpad, weet je wel, waardoor je een heel stil afsnijdt. Nou, het, het gebeurde net even voorbij die grote oude eik. Ik, ik hoorde takken kraken toen opeens kwam die aan de struiker tevoorschijn. Ik kon niet vlug genoeg wegkomen. Ik stond in mijn rug tegen de muur. Ik probeerde hem aan de praten te houden, maar hij kwam op me af. Grijnzend. Zijn handen geven naar mijn kelder en toen schoot ik hem neer. Dat, dat is alles. Ik schoot hem neer. Misschien is hij niet dood. Dat je mij maar verwond? Nee. nee. zijn ogen stonden wijd open. Ze staarden me aan. Dan moet de politie waarschuwen. Nee! Dat moet er wel, Jo. Ik kan niet zo... Al die vragen, schandaal. Schandaal? Dat betekent ze niet te verbergen. Ja. Mijn proces zal alles uitkomen. Wat zal uitkomen? Waar ik geweest ben. Maar, nee. ik ben al die nacht heengegaan. Nee. John, je moeder is helemaal niet ziek. Maar? Nee. Ik ben bij een ander geweest. Oh, juist. Yes. Iemand die ik ken? Het is allemaal voorbij, John, nee. Nee. Ik doe dat het door niet was. Nee. Wat is dat? Ja, nee, wat ik wel. Ik had er al een vermoeden van dat er iemand anders in stouw was. Wie is het? Het is uit je huis, het is allemaal voorbij. Ik zweer het. Vanaf heb ik het even gezegd. Alsjeblieft, alsjeblieft, peil de politie niet. Heeft je me te het Bos? Nee. Weet je dat zeker? Het ja. is heel erg belangrijk. Nee, we moeten even voorzien. En het gebeurde al heel eind van de hoogste af. Ja. Het is een beetje gelukkig, maar daar gaat u weer even iemand het bevindt. John! Wat is er? Je hand, kijk nou, ze zit allemaal bloed in je hand. Wat moet er Je Ja, je. onder het bloed. Ik moet zijn, het moet zijn, oh nee! Kom, kalm, kalm, kalm toch. Ik hoop niet dat ik nog ergens anders kan zitten. Mijn jongens benen in de natuur. Kom, stik me maar even. En ik zal ze uitdrukken. Even. Zo. Nu, in het vuur erin. Het is goed dat we het op tijd hebben gezien. Nu, nee, dan gaat de politie toch niet waarschijnlijk. Die man, die nee. minnaar. Het allemaal werkelijk voorbij? Nee, ik ja. heb zo'n dame te weten. Ja, ja, het is allemaal voorbij. Goed dan. Als iemand jou daar in het bos heeft gezien, is er ook geen te weten reden waarom de politie al in de bank zou brengen met het Het is beter als je nu de, de gevolgen heeft. Je zit in een Ik is er niet in. Jawel, dat moet. In je jas dan, in, in, in, in de zak van je jas. Huh? Nee? zijn. Nee. weet? John, die gevoel is dat officieel ingeschreven met de politie. Als ze hem vinden. Oh, ik weet het niet. Ik heb hem laten vallen. Waar? En toen ik ontdekte dat hij dood was, zit ik weer gevoel voorvallen. Waar heb hem Ik niet ver van het lichaam. Wil je beter gaan zoeken? Oh, nee. Nee hoor, ik ga niet terug naar die plek. Goed, goed dan ga ik wel alleen. Dan vertel ik nog eens precies waar is het gebeurd. Oh, John. Het er kan ik maar ook nou al. alleen maar waar is het gebeurd, John. Je, je kent die overblikken? Ja. ja. Doe ik u iets? Wat? staan blijven alsjeblieft. Ik doe het aan een pijn. Even geduld. We hebben gezelschap gekregen, inspecteur. Kijk, staan. Wie? Wie bent u? Wie het eerst vraagt, krijgt het eerst antwoord. Ik ben inspecteur Bishop. En Dit hier is brigadier Jennings. Ik neem aan dat hij u chanteerde. wie? Een je man hier. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Ach, neemt u niet maar. <laughs> ik ga te veel af op vooronderstelling. Wat voelt u hier eigenlijk? Gewoon, oh, bammelen. Okay, ja, natuurlijk, ja. ja. Een prachtig plekje hè, voor een wandeling door het bos. Alleen ziet u het op een ogenblik natuurlijk niet. Hè. Zijn best zo tegen één uur s'nachts. Ja, je kunt meneer wel los laten. Uh, Mooi pak heb je man. Wat bedoelt u? Mooie snit, je koep, prima, stof. Ja, hoeveel van dit soort pakken jaagt u wel door in één week tijd? Dit pak heb je tenminste grondig bedorven door u zo door de struiken te dringen. Uh, ja, ik ben van het pad afgeraakt. Ja, dat kan de beste overkomen, hè, als je ergens de weg niet weet. Alhoewel, zei u niet dat u hier vaker kwam? Ja, hij heet Bryant. Bryant? Die dode man hier, bloerd van de vent. Blijt voor u dat u hem niet kent. Wij zelfs zijn minder gelukkig. Wij kennen hem al te goed, niet? Je denkt? Inderdaad, inspecteur. Onder ons gezegd en gezwegen wie hem ook vermoord mag hebben, hij verdient ons oprechte dank. U deed het toch in hetzelfde. Nee. Ach, nee, nee. Dat wil ik niet. U had hem al opnodeerden voor u. Hè? Ik geloof niet dat u al naar uw naam gevraagd had, hè? Marlo, John Marlo. gewoon op uh, Del Cottage. Nou, Schrijf het even op, brigadier. Je weet hoe het met mij is. Dus u kende hem niet, hè? En uh, u schoot hem nog niet meer, meneer. Jammer, jammer. Ik hoopte nog wel dat we dit klusje zonder veel moeite zouden kunnen opknappen. Heb ik u trouwens al verteld dat hij werd doodgeschoten? Nee. Ja, ja, hij werd echt doodgeschoten. Recht voor zijn raad, onmiddellijk dood. Goed beschouwd hem mooi voor hem. Nou, ja, een beetje laat hè, voor een wandeling. Het is al niet meer, hallo. Nou, kijk, ik, uh, <coughs> ik leid toch wel aan slapeloosheid. Een wandeling kan soms helpen. Is dat nou even ja. Precies wat die andere ook zegt. Welke andere bedoelt u, inspecteur? Die denk die het heeft gewonnen. Ja, was zijn naam ook al hier? Webber. Precies, Webber, ja. Meneer Nee, ik geloof er niet. Ach, ik dacht anders dat u elkaar was. tegen was gekomen tijdens uw nachtelijke wandelingen. Zij hebt u een hond? Meneer Nee, de hond van Webber heeft het lijk gevonden. Ah, Daar ja, komen onze hulptroepen, Briadier. Ontvangst naar behoren, wil je? Zeker, ja, inspecteur. Ik wil dat de hele omgeving wordt uitgekampt. Ja, dat komt in orde, inspecteur. We moeten het wapen vinden, ja. Dat is een heel karwei worden, hè? Je bent toch niet toevallig in het bezit van een vervolger of zoiets, meneer Ehm, uh, Nou ja, kijk, om eerlijk te zijn, ik bezit wel degelijk een vervolger. Jee, oh, oh. ik was niet eens van plan het u te vragen. Daar is de vervolger, meneer Mallon. Uh, thuis. En u hebt natuurlijk een wapenvergunning. Jazeker, ik ben secretaris van de schietvereniging van Tackley. Maar natuurlijk, nu herinner ik mij u. Ik heb u vorig jaar in Berkeley gezien stichten. Ja, wij waren daar met een heel team van de politie. Ik mag u de volgende week wel even bekijken, hè? Ja, nou kijk, dat is een beetje moeilijk. Ach, inderdaad. Ik heb hem kort verder nog gezocht, maar ik kon hem nergens nou vinden. Vinden? Nee. U bent er kwijt. Maar dat hebt u natuurlijk meteen aan onze mensen gerapporteerd, uh, hè? Nou, nee. nee. Nee, nee. Dat is dan jammer? <laughs> weet dat dat had moeten kwaad u overkomt weer te voorschijn ligt natuurlijk er hier of daar maar natuurlijk pikken er nee, maar niet over ik zal maar... even mijn mensen met u meesturen om u te helpen zoeken ja, ik vraag me af of we hebben gevolgd. gevolg huh? sommige mensen hebben altijd pech vindt u niet pech? ja of pech zo hier bijvoorbeeld maar gewoon is nu gevolg dat met mij ook gebeurd. en die moordenaar, die ja, heeft ook pech Dit is u op deze plek, kilometers van de grote weg we dachten dat het lijk ontdekt zou worden en toch nou, nog geen half uur na elkaar struikelen zowel die Webber met die rot van hem, als u zelf over dat lijk, hè? Terwijl het pakje nog warm is. Ik uh, heb u toch al verteld dat zijn hond het niet uh, Ja, ja, dat heeft u me verteld. Ja, natuurlijk, uh, ja, ja, ja, ja. Ik uh, mag die hond van Webber niet. Nou, u wilt ons zeker wel een getekende verklaring geven, meneer Malon. Oh ja, natuurlijk. Uh, kijk, wanneer u wilt het... Misschien wilt u het nu meteen even doen? Nu? Ja, binnen een paar minuten bent u op het politiebureau. De inspecteur, het is wel heel erg laat. Mijn vrouw is ontzettend goed rust. voor. Mag ja, dan aan gewend zijn hè, dat u zo laat uitblijft, Terwijl, ja, we al die jaar met al die wandelingetje van u. Want met u slapeloosheid. Jawel, maar toch. Nou, u kunt wel even opbellen vanaf het bureau. ik nou, is toch absoluut onzakelijk, inspecteur. Tenslotte weet ik niets van die hele zaak af. Schuldigen moeten schuldig bevonden worden, maar even zo goed moeten gevonden. Schuldigen onschuldig bevonden worden. Ik moet niet hebben. Toch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 Dan moet ik eigenlijk nog wachten. Ik, uh, ik geloof dat je er komt, meneer. Daar is het. Zo, daar ben ik dan. Tikken we nog aan het doen, zeg. Ik zie er dan meer dan een uur, inspecteur. Ach, oh, ach, oh, ach, oh, oh, oh, oh. spijt me. Maar het is daar geen school, een chaos. Onze een misdadiger net zoveel formuleren moest invullen voor hij zijn daad kon bedrijven, als wij voor we die misdaad kunnen oplossen, nou, dan zouden de misdaadstatistieken bij ons snel omlaag gaan. heb je helemaal niet tegen Nee. Heel bestandig. U bent hier waarschijnlijk eerder geweest. Kom, we zullen u niet langer ophouden. Hier is uw verklaring netjes uitgekikt. Wat moet ik tekenen? Rechts onderaan, d'r Maar uh, lest u het eerst nog even door, voor het geval we ergens een vergissing gemaakt hebben. We zijn niet zo onfeilbaar als onze talrijke supporters wel eens denken. In orde. <laughs> ik heb het gelezen. Zou u er nog iets in willen veranderen? Nee. Mooi. Tekent nee, u dan maar. Ik ben u betaald. Pap, pap, een stevig handschrift, maar ja, maar dat mag ik graag zien. Laten we die verklaring nog even doorkijken, dan rijd ik u naar huis toe. Zwaardeloosheid, uh, ja, buiten van een ommetje, weer iets van af, de vermoorde man nooit eerder gezien. Nou, dat is prima in orde zo hoor. Het is een plezier met mensen zoals u te doen te hebben. Ja, weet u dat we hier soms ruikrijk krijgen? Die de ene leugen op de andere stapelen? Ja, en die onzin moeten we dan allemaal maar uittikken.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 Aha, dat is goed nieuws. Vindt u ook niet, meneer Malo. Vanastiek heeft het even terug gecontroleerd. De kogel die de man heeft gedood, is afkomstig uit de gevonden gevolgen. Nou. We konden ook niet anders verwachten. Uitsteken. Vingerafdrukken? Nee, inspecteur. De moeder daarna die moet handschoenen gedragen hebben. Ach, dat tegenvallen. Braagt u handschoenen, meneer Malo? Uh, nee. Het kan anders aardig koud zijn, straks in die bossen. Ja, ik kan dat beter weten dan u, hè. Met uw slapenroodheid. Ik, ik geloof dat jij bang van allemaal moet nog te vertellen die brigadier. De voor staat ingeschreven, inspecteur. Ik heb het nagekeken en we weten wie de eigenaar is. Aha. Is de eigenaar iemand die we kennen? Janisch? Ja, ja, inspecteur. Ho, ho, ho, ho. Vertel het me nog niet, laat maar raden. Die gent die het lijkt vindt, die werden. Ja, ik sta altijd nogal van trouwen door tegenover mensen die s'nachts door de bossen komen. Aanwezig, uitgezonden, dat spreekt vanzelf, meneer Marlo. Heb ik het goed, brigadier? Nee, inspecteur. De gevolgen staat op naam van meneer Marlo. Jong, ja, jong, jong. Dan ziet het er niet naar uit dat u zo gauw naar huis zult kunnen gaan als we gehoopt hadden, meneer Marlo. Het is beter dat u mij de hele waarheid vertelt. Nou, als u eens wist hoe ons, dat zou helpen. U wilt nu zeker een andere verklaring afleggen? Dat zal we moeten. En dit keer de waarheid zonder omwegen. Mopie. Nog een geluk dat ik de typissen niet heb laten weggaan. Ik moet een bepaald vooruitziende blik hebben. Kom, daar gaan we dan, meneer Malo. Verklaring nummer 2. Uh, mijn vrouw schoot hem dood. Hij viel eraan. Ik Hier is daar?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 Nee, nee. Het zal een oude dag wel zijn, maar om drie uur in de ochtend kan ik mijn ogen en ogen Een aanval van slapeloosheid zou mij goed van pas komen. Ik zou u graag van advocaat willen waarschuwen. Niet zo tegen. Maar het is wel een beetje laat, hè. Om iemand nog te bellen vindt u niet. Alsjeblieft. Oh, u kunt gebruik maken van deze telefoon, meneer Mallor. U hoeft alleen een nummer op te geven. Dan wordt voor de verbinding gezorgd. Dank u wel. Uh, wilt u mij verbinden met Pelt en Hoewel beginnen ze eigenlijk met het ontbijt in de kantine. Om oh, vijf uur, inspecteur. Oh, nog twee uur. Ik sterf van de honger. zeg. Er ja, moet iemand thuis? zijn. Dat u het alsjeblieft blijven proberen. Lukt dit niet bij me, nee, dat je Marlowe? Nou, dat verbaast me niet. Als je zou proberen mijn advocaat op te bellen, één minuut na sluitingstijd dan antwoord hij al niet meer. Dan kun je donder op zetten. Zeg ja, herinner jij je die keer dat ik hem probeerde te bereiken? Jennings, die kat van dat van de vervloekte mens had overgeerd. Ah, hallo. Ja. Ah. Hallo, David. Ik spreek ik met David Anakin. Ja, heer John, John Maro. Nee, het we zitten in de nesten. Ja, het gaat om John, ze heeft een Jones, even de man. Gebroken. Nee, geen auto-ongeluk. Dat is een geval van zelfverdediging. Ja, ja, nee, luister eens, ik kan het allemaal niet door de telefoon uitleggen. Kun je hier meteen naartoe komen? Ik zit op het politiebureau in Noorden, waar vanuit inspecteur Bishop. Ja, ik dank je. Met de bovenste beste. Hebben ja, bedankt. Hoe meneer Marlon? Hij komt hierheen, inspecteur. Prachtig. Nou, laten we hopen dat hij meer van opschieten weet dan de meeste anderen van zijn beroep. Mag ik even aan Jennings. Jennings ja, je? hier. Ja. ja, nog een blikje. Van Malo is er inspecteur. Kamer 2 wil ik het hier Breng hem maar naar kamer 2, wil je? Ja, bedankt. Eh, mag ik u spreken? Later meneer Malo, nadat ik haar heb ondervraagd. En dat zal me niet zoveel tijd kosten. Goedachtend, Normaal. Ik ben de Bishop. We hebben net al met elkaar door de telefoon gesproken. Gaat u zitten. Dank u. Nee. Weet u misschien een kopie of iets anders? Nee, dank u. Ik neem aan dat u weet waar het over gaat. Door de telefoon zei u dat een zekere Bryant was doorgeschoten. Klopt. Met de revolver van uw man. We hebben uw man vaak bij het lijk aangetroffen. en Nu heeft uw man een verklaring afgelegd die we graag door u bevestigd zouden zien. Hoe laat bent u vanavond uitgegaan, mevrouw Malone? Vanavond? Ach, ja, dan ben ik wel, ben een beetje de kluts kwijtgeraakt wat de tijd betreft. Ik heb moeten vragen wanneer bent u gisteravond uitgegaan. Woensdag dus. Gisteren ben ik helemaal niet uitgeweest, dat is natuurlijk. Helemaal niet uit geweest? Nee, nee. Ik, euh, ik ben thuis gebleven. Mijn man is wel weggegaan. Hoe lang? Elf uur, denk ik. Hij zei dat hij iemand in het bos moest ontmoeten. Nee, meneer Malo. Ik spijt me dat het wat lang duurde, maar we zijn op een moeilijkheid gestuurd. Hmm. Moeilijkheid? Ik heb een praatje gemaakt met mevrouw, maar haar verhaal klopt niet helemaal met het uwe. Ze heeft me verteld dat ze gisteravond helemaal niet is uitgegaan. Niet is uitgegaan? Maar u daar tegen elf. Zo tegen elf. En u heeft uw gevolg van meegenomen. Nee, geloof ik geen woord van. Nee. Toch is het geen Ofwel, Of Ofwel, mevrouw Malo, maar gaat u op zitten? John, John, John, het spijt me zo, als ik maar geweten had wat je wilde dat ik zou zeggen. Ik wilde alleen dat ik je ze de waarheid zou vertellen. Nee, zo Wilt u even uw zakken leef maken, meneer We hm? zullen u een ontvangstbewijs geven voor alles wat we hier houden. Nee. Heeft u zich kort geleden te nee, sneden, meneer mm -hmm. Nee. Hoezo? Dat is het bloed van uw zakdoek. Het lijkt haast een verse vlek. Breng die zak ook even naar het labje, links. Nee, dat is het bloed van, van Brian, het is maar terug. Ik heb het over gehad in de verklaring. Dat moet dus afkomstig van de handschoenen van mijn vrouw. Oh, ja, de handschoenen die u verband hebben ja. bedoelt u. Wel, mevrouw hoor. Ik uh, bezit maar één paar handschoenen, directeur. Deze, die ik nu draag. Zelfs niet geschroeid. Geen spoor van bloedvlekken. Ja, het maakt de zaken wel een beetje moeilijk. Nee, maar zo kun je zulke dingen nou zeggen, John. Waarom doe je dat nou? Maak je me geen zorgen, John. Ik blijf achter je staan wat je ook hebt. Ik heb zelf kaart, nee, maar dan. David, het is wel meer laat? Ik heb je al uren geleden opgebeld. Spijt me, John. Eh, nee. Die verdraaide wagen van me, die wilde niet starten. Ik, eh, ik bonsel op de deur, agent, als ik eruit wil. Zoals u wilt, meneer. Nou, je hebt jezelf flink in de puree gewerkt, John. Sigaret? Nee, nee, dat is niet. Nou, ik wel. Dus cellen stunt allemaal maar. ...en een van de desinfectiemiddel. Ik denk dat ze hier een hoop dronkelap en zwervers krijgen. Nou, vrouw John, voor het dag ermee. Ik moet de hele waarheid weten. Ik Heb je mijn verklaring nog niet gelezen? Ja, ik heb ze alle twee gelezen. die tweede verklaring, dat is de waarheid. Dan heb je dat nu wel verstandig, John, om het allemaal op Joan af te zwijgen. Verstandig of niet? Zo is er helemaal gebeurd. Geloof je me soms niet. Ja, als ik jou geloof, dan zou ik ook moeten geloven dat John welbewust gelogen is om jou van vermoord te beschuldigen. Nou ja, ja, misschien is het beter om een andere advocaat te nemen. Oh, zeker nou, dat je me eerst om drie uur s'nachts op mijn bed gehaald hebt. Nou, nou goed, als die tweede verklaring nou waar is. En de politie gelooft het niet. Hm? Wat zouden ze je dan ten laste kunnen leggen? Nou, de moord met voorbedachte raden, zonder enige twijfel. Dat zijn alles op punten van twijfel. Ik heb het met mij Revolver gedood. Dat is nog geen bewijs, John, dat jij hem afvuurde. Je zou die Revolver wel weken geleden krijg geraakt. Ja, zijn gelukkig zit op mijn zakdoek. Ja, maar wat er nog? Je raakte misschien even zijn lichaam aan. maar je hem vond in het bos. En die dode man, die Brian, die was van jou toch gewoon volkomen vreemd? Ja. Nou dan, waarom zou je nog iemand doden die je helemaal niet kent? Nee, moord met voorbedachte raden. De politie heeft geen benen om te staan. Waarom houden ze me dan vast? Omdat ze niemand anders hebben John op het ogenblik. Maak nou, je maar geen zorgen. Ik wens je wel vrij. Uitgevoel. je dat ik stoer, meneer Regan.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 En het is altijd nog mogelijk dat meneer Marlowe van ongelukkig lijk is. Nou, vrouw inspecteur. Brigadier Jennings is er tamelijk zeker van dat meneer Marlowe dat niet gedaan heeft. Maar ook al was dat wel zo, dan zou het toch nauwelijks een verklaring zijn... voor de aanwezigheid van bloed op zijn zakdoek, terwijl zijn handen op schoon waren. Nou ja, in elk geval hebben we het strafregister van de heer Bryant uit het archief gelicht. Spuit maar op, Jennings. Uh, Tuchthuisstraf, diefstal met geweldpleging, opzettelijk toebrengen van Letso chantage nog eens geweldpleging ditmaal met een gebroken fles nog een keertje diefstal met geweldpleging mishandeling Staat echt niet zoveel kwaad in hem zoals u ziet Een beetje speelsigheid nog meer op zijn konto jennings oh, een hele rijk kleine misdrijven allemaal van dezelfde soort inspecteur nergens iets over een poging tot verkrachting meneer Malo er moet altijd een eerste keer zijn ik zou de laatste zijn om dat te ontkennen uh, inspecteur inspecteur u zei uh, diefstal met geweldpleging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 wat is uw telefoonnummer, meneer Marlowe? Uh, Belton 478. <laughs> Gek, hè? Dat die dode man uw telefoonnummer in zijn agenda heeft staan. Mijn telefoonnummer? Dat uh, kan niet. Dat u zelf maar. Nee. ziet u wel. Belten 478. Ja, al verwarrend, hè? Hebt u misschien een idee dat ons op weg zou kunnen helpen? Nee. En ik ben bang dat dat niet het enige is. Hier, we kijken. Aantekeningen voor vandaag. Nou ja, gisteren dan, hè?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 We hebben aangebrand spek, de kantine is open. Zijn er mee te gaan links? Ja, als je het niet erg vindt, inspecteur, dan zou ik graag mijn bed opzoeken. Maar ja, natuurlijk ga je gaan. Dus kijk, het is nu vijf uur. Slaap maar zolang je wilt, als je maar zorgt dat je om half negen terug bent. Om, om half negen? Er is werk aan de winkel. Ik Mooi huisje. Je vindt u zelf ook niet, in inspecteur? Net uit een film van Walt Disney. En nou nog een paar rondfladderende roodborstjes met linten in hun bek... ...om het geheel compleet te maken. <laughs> een heel te mooi huis voor een Noordenaar. Voor een Noordenares. Goedemorgen, mevrouw Malo. Prachtig dagje, hè? Goedemorgen, inspecteur. U hebt het toch niet zo tegen als we even binnenkomen? Oh, nee, meneer, Komt u verder. Ach, dan heb ik er net uw tuinpoortje gerampt met wagen. Ja, het hekwerk hangt een beetje los, ben ik bang. Wat een schitterend huis. Moeten we hier zijn? Ja, loopt u maar toe? En wat een gezellige kamer. Ah, dat moet de beruchte open haard zijn waarin uw echtgenoot wel of niet u met perfecte handschoenen verbrand heeft. Zo, kijk eens aan. Tropische vissen hebt u ook, zie ik. Ja, fascinerende hobby. Ik heb ze zelf ook een tijd lang gehad. Oeh ja? En alles kwijtgeraakt. Het is niet in orde met de thermostaat. Het water begon te koken en de volgende morgen vond ik een aquarium vol boeiabijs. Kunt u omgaan met een vervolg me, van Malo? Ja, zie Ja, iedereen kan dat wel, hè, denk ik. Het is alleen een kwestie van de trekker overhalen. Hmm, ik ruik koffie. Ik heb net vers gezet. Wil u een kopje? De van Maro, dat is nou net waar ik met lichaam en ziel naar snak. Een ogenblikje ja. dan. Oké okay, jongens. als het terugkomt hou ik aan de praat. Dan ga jij het rondneuzen hier in huis. Ja, de kamer hier, dat lijkt me dus zijn studeerkamer. O, je plaatst voor mee te beginnen, dunkt me. Ja, dat komt dan hoor, nee. er hoor, inspecteur. is het Er houtworm in die balk. In het midden van het plafond. Zie je? Ja, daar. Dicht bij die lamp. Ah! Dat is nog eens een vlotte bediening. Allemaal allemaal... Oh, nou stond dat klaar hoor. En ik heb wat cake gebakken. Wilt u misschien een stukje proeven? Nou, heerlijk. Overheerlijk. Nou, ik ben bang dat ik geen al te beste kokin ben. Als lief, Ja, dank u, dank u, mevrouw Malo. Mag ik de koffie meenemen? Meenemen? Hij gaat wat rond, mevrouw Malo. Niets om u druk over te maken, hoor. dat Gewoon de een Weet u dat er een slang in uw paradijs zit? Wat bedoelt u? Er zit houtworm in die middelste bal. Ja, laten we je niet ophouden, brigadier. Oh, ja, ja, natuurlijk. Zo, eindelijk alleen. Ik dacht dat hij nooit op zou hoofd duvelen. Ja.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 Die ene kop, daar kan ik een hele tijd op keren. Neemt u mij niet kwalijk inspecteur? Ah, Jennings, ja, Gevaarlijke geheimen ontdekt. Heel wat, inspecteur. Ja, dat dacht ik al. Als jij van die sluwe oogjes trekt, dan weet ik het wel. Is gevonden dus? Ja, in de studeerkamer. Doe maar mee, mevrouw Malon. Dan kunt u getuigen zijn. Hier, in de bovenste laan van het bureau, inspecteur. Dan heb jij je koffie niet opgevonden. Niets? Hm. Nee, nee, nee. Wil je dat dan alsjeblieft gauw doen? En laat mevrouw Malo je nog een tweede kok geven. Nou doet u geen mooi. Eens dus kijken wat je hier gevonden hebt. Check. Een check. En kijk u even op wiens naam die is gesteld? Er. Bryant. Bryant. De totale aan R. Bryant. Een somme van vijfduizend pond. Dat John Malo. Nee, nee, nee, nee, niet aanraken van Malo. We zullen die check laten onderzoeken op vingerafdrukken. Vijfduizend pond?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 Was dat de gewone gang van zaken? Ja, dat deed hij altijd op zijn machine. Ah, deze schijfmachine, mevrouw Marlo... Uh... Ja, inderdaad, ik Nee, lijkt me het zelfs. De lettertief is verkust. Dat dokt het het lab wel uit. We zullen deze schijfmachine een tijdje moeten lenen, mevrouw Marlowe. Oh, Als dat mogelijk is. Het en niet te vergeten, de cheque. Wat is dat voor u? Nee? Het is een bondrecord. Mijn man neemt altijd een hele stapel werk huis. Oh, die teert hij daar brieven op ofzo? zo? weet ik niet. Oh, ik zal hem maar met mijn handen afblijven. Ik zou iets kapot kunnen maken. Ik ben hem eenmaal niet zo handig met technische apparaten en met tropische visie. Er is een ontvangstbewijs voor de ja, dat niet nodig Maar... Alles moet nu eenmaal volgens de regels worden gedaan. Kijk, nee, we zien is dat uw trouwfoto. Hebt. Ja. Mooie instelling, Natuurlijk. huwelijk. Twee mensen die elkaar door dik en dun trouw blijven. Brian, was toch niet bezig uw geld af te persen, neem ik aan? Nee, beslist niet. Nee, Ach, nee, natuurlijk niet. Meer. Nee, u kent hem immers niet eens. Even min als uw man trouwens. Nou, het spijt me dat u lastig moest vallen, met van mijn Nee, nee, nee, nee, doet u geen moeite. Hij komen er wel uit. Het spijt me, jong. Ze wil absoluut niet komen. Ja, waarom doet ze dat nou? Waarom vertelt ze al die leugen? Zou dat ik het wist. Maar nou, je bent ook een mooie advocaat. Jij geloof mij niet eens, hè. Het is niet mijn taak mijn cliënten te geloven, oude jongen. Ik moet alleen mijn best voor ze doen. Ze hadden het verhouden met een ander. Wist je dat? Joe?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 Ik had die zaak voor mijn poten gezet en die begon net mooi te lopen. Maar de moeilijkheid is al het geld dat erin zat, is van John. Ik bezat geen cent toen ik met hem trouwen. Zelfs het huis had op de naam. Als ik van, van haar was gescheiden, dan zou ik alles kwijt zijn geweest. Mm -hmm. Ja, begrijp het, ja. ja. Als ik levenslang krijg, kan ze zeker echt scheiding aanvragen op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Oh, maar dat weet ik echt niet, John. Mijn collega behandelt de weinige echtscheidingsprocedures die we krijgen. Ja, ik kan toch werkelijk niet aannemen dat Joan dit hele spelletje heeft opgezet, alleen maar om echt scheiding te krijgen. Zeg Joan. enig idee dat die andere man is. Nee. Ja. Zal ik zal hier het daar eens voorzichtig informeren voor je. Zou je iets kunnen opleveren. Hier is daar. Goedemorgen. Hey, uh... oh. Goedemorgen, inspecteur. Goedemorgen. Ik heb net een kopje koffie gedronken bij uw charmante vrouw, meneer Maron.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 Debber is er namelijk zeker van dat hij de man herkent zodra hij hem ziet. Wat vind jij, David? Nou, dat lijkt me niets op tegen. Op voorwaarde dat ik erbij mag zijn, inspecteur. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Goed. Doe het. Prachtig. Alles is iedereen klaar, Jennings. Ze staan te wachten, inspecteur. Hou u meemaken. Nou, goed, heren. Als u nou allemaal even in een ruimte gaan staan, ja. Ja, zo ongeveer, dat is uitstekend. Kunt u er zo mee akkoord gaan, meneer Mado? Of wilt u iets veranderen aan de volgorde? Nee, dat is mijn best wel. Mooi. Mag u dan maar ergens tussen staan, als u ja, wilt? Ja. ja, dat is uitstekend. Nu wat meer aansluit, als u wilt, heren. Dank u. Is dat klaar, respecteur. Oké. Okay. Komt u maar binnen, meneer Wetter. We hebben alles eens. Dat is het. Racht u me aan, wilt u? Er kunnen geen sprake zijn van een vergissing? Ja. Dank u. Bent u er zeker van? Ja, absoluut zeker. Deze man heb ik in het bos gezien, samen met die andere. Die... Hij niet, directeur. Hij ligt. Ja, kan het, meneer Malo. Zo zit dat. Ik zeg dat hij liegt. die man liegt. Dank, heer. U kunt gaan. Neem meneer Malo mee naar het herstandelokaal. meneer. Ja, meneer Malo. U wordt gearresteerd op verdenking van moord op Robert David Bryant in de nacht van woensdag 17 juni. U hoeft niks te zeggen, maar ik moet u waarschuwen dat alles... Oh, ik geloof dat ik je verdediging voor elkaar heb, Jon. Ik heb Alfred Donovan vanmorgen opgezocht. Donovan? Het is behoorlijk duur, is niet? Duur, maar goed. Hij wil de zaak op zich nemen, Jon, op één voorwaarde. En is dat je afziet van dat verhaaltje dat het je vrouw was die geschoten heeft. verhaaltje? Het is de waarheid. Jon, ook al is het de waarheid, het klinkt als een leugen. Donovan heeft heel wat ervaring. Hij zegt dat je uiteindelijk de hele jury tegen je het handelsjaar ...als je probeert de schuld op Jonah te schuiven. Nou, als ik doe wat Donovan van der Velwacht, krijgt hij dan dus vrijspraak voor me? In ieder geval vrijspraak wat de moord betreft. Er is nu eenmaal heel wat bewijsmateriaal dat we moeilijk kunnen negeren. Je telefoonnummer in de agenda van Brian, de afspraak voor alles twaalfs nacht, de check. En hij heeft je herkend, John. Webber. Donovan is er zeker van dat hij het hof van kan overtuigen dat je Brian van ongeluk ook. Hij heeft je gechanteerd. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij chanteerde je, John. Je moest hem in het bos ontmoeten. Je wist dat hij gevaarlijk nee, ja. was. Daarom nam je een revolver mee om jezelf te beschermen. Er <kijkt> stond een worsteling en de revolver ging van ongeluk af. Nee, ja, nee, dan nee. Als ik niet vrijgekomen door de waarheid te vertellen, laten we me dan maar beschuldigd van moord. Ik lig niet op los, alleen maar om, om, om veroordeeld te worden weggestookt. Dat betekent dan geen Alfred Duffen. Nee, We moeten zo zover zien te krijgen dat ze de waarheid spreekt. Vertel me maar hoe. En ik zal het doen, David, ze ontmoeten die nacht een andere man. Nee. wat is er? David. David, ik weet wie dat was. Ja, David, ik loop dat de pop is een bus. Ja, natuurlijk. Wat voor je? Weber? Weber? van het begin van is het de bedoeling geweest dat ik terug zou gaan naar die vervolg. Het was de bedoeling dat ik echt in de armen van de politie zou lopen. Wie spelt de politie op? Maar zeker want we zijn het dat ze me daar zouden opwachten. Webber. En wie identificeerde mij als de man die me met Bryant had zien praten? Whoever, ja, zo is dat dan niet anders. Een interessante theorie. Ja, maar wat nou theorie? John, waar is je bewijs? Welke feiten kunnen we het Hof voorleggen? Wat voor band van ja, dat is, ik ben nog net op de binnen. Stommeling. Ja, al die tijd lag er bij zomer voor het grijpen. Kijk, die nacht van je mocht. Toen John thuis kwam, was ik bezig met het editeren van brieven op de band. Ik dacht niet aan dat het ding aan stond. En alles wat er dus ons gezegd is, moet op die wand staan. Alles wat ze me vertelt verteld ze Brian heeft gedood, staat allemaal op die wand. ben ik er zeker van? Ja. dat ding staat op de schrijftafel in de studeerkamer. En heeft niemand ernaar gezeten. Ah, ja, John weet niet eens hoe zo'n ding werkt. Laatst nog bestekend. De controlegroepen zitten bij de microfoon. Ik die weet wel hoe die dingen werken, John. Komt er zelf ook in op kantoor. John doet je bij haar moeder, hè? Het is dus niet daar. Nou, dat is beter. Je hebt mijn extra sleutel. Hè? Ja. Ik wens me succes, John. Want met een beetje geluk ben je er over een paar uur uit. Agent. Ik ben klaar. Hm. die we krijgen. Ik moet je krijgen. Ik we dat krijgen. Ik de je krijgen. Ik de je van de laatste maanden... krijgen. Ik moet je we gaan... moet je we Ik moet je krijgen. Ik moet van de op een gegeven... de Ik kan ja, dat je bij je moeder was. Hey, ik kan dat er niet meer uit houden. Wat ben je aan het doen? Ik ben bezig met een hele interessante verklaring te luisteren. Luister maar eens. Klaar. Dood. Wat, Jones? Zet dat ding af. Al die tijd heeft dat ding aangestaan om het gesprek van het vast te leggen. Voldoende bewijs om hem vrij te spreken. En jou en zijn plaats in de gevangenis te zetten, John. Ga je niet doen? Dat zou ik doen, denk je. Ik druk in op het uitwisknopje. En alles wat is vastgelegd wordt gewidst. Kijk, zo. Ja. Het is er niet, meer. dat kan niet meer te ogen. Rustig. We zijn nu volkomen veilig. Het is helemaal zo dat mij vertelde, niet de politie. Haal hem met John. Zal een te luren, verstaan ik zo. Heb je daar iets met deur? Ik ben een kind, inspecteur? Zo. Samen met die mevrouw Marlow. Hij kwam, ze kwam een uur geleden, denk ik. Dat is interessant. Ik vraag me af waarom hij hier is. Ik het niet om naar de auto om te kijken. Hé, nee. nee. het licht beneden is uitgedraaid. Mm -hmm. En het licht op de bovenverdieping is niet aan de inspecteur. Niet de slaapkamer zijn. Wat heb ik gezegd? Een nou, slang in het paradijs. Enneken, die, die is dus een vriend en ik dacht nog wel dat het die Webber was. Webber? Nee, nee, die stelde veel prijs op de kop, meneer Koffie. die wou niet aan met het dame. Zullen we naar binnen gaan, inspecteur? Nee, heel is afzonderlijk om te vragen. Ja, ik denk niet dat ik daar veel kans toe krijg voor mijn woord het een huis. Ah, ik ja, heb een slaapkater. M'n mm laat -hmm, oui. ja, jou hier achter ook in het zeil nou, houden links. dat er, dat er een Maar ik, kom te even langs. ik heb nog een paar routinevraagjes. Wil u misschien een kopje koffie? Nee, nee, nee, nee dank u. De tuinhek is gerepareerd, zeg ik. Ja, de tuinman heeft voor mij nooit geprapt. Ik heb nog een paar routinevraagjes. Een kopje koffie? Nee, nee, nee, nee dank u. De tuinhek is gerepareerd, zeg ik. Ja, de tuinman maar voor mij nooit geprapt. Ik dacht eigenlijk dat u bij uw moeder mozeerde. Dat was maar voor een paar dagen. Ik ben gisteravond terug. En dat moeder van u, een nachtje zo alleen door te brengen. Al eenzaam. Hoe laat is meneer Elliken weggegaan? Meneer Elliken? We hebben uw huis in de gaten laten houden, van Malon. Om u te beschermen, natuurlijk. Waar is de bandrecorder gebleven die op de schrijftafel stond? Oh, ehm... Um, uh, meneer Erken heeft die meegenomen. Oh, die droeg hij dus. We dachten dat het een weekendkoffertje was. Wat moest hij ermee? Mijn man had hem gevraagd het apparaat op te halen. Hij dacht dat er iets op de band stond dat zij verklaringen zou kunnen bevestigen. Maar natuurlijk was dat niet het geval. Nee, er stond helemaal niets op de bank. Niets?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 Uw foto? Dat is toch uw foto, mevrouw Malo? Beweert u nog steeds dat u hem niet kende? JM 11 uur 30. Die initialen betekende niet John Malo, maar Joe Malo. Of niet anders. Zou u mij de hele zaak u maar eens precies vertellen? waarheid? Wat zeg je? Is er helemaal niets op de Totaal niets? Luister zelf maar. Geen woord? Je moet het uitgeweest hebben, John. Laatste hoop. Ik weet het. Ja. Ik weet het, John. Ik kan je niet zeggen hoe het is ah, hier zit er dus. Wat betreft. Bent u de eigenaar van die witte sportwagen? Ja. Hoezo? Nou, ik ben bang dat ik hem licht gerompt heb toen ik de binnenplaats opleef. Ja. En het kwastje witte verf. Oh. Oh, er stond niets op de band als ik het goed begrepen heb, meneer Hoe Weet u dat? vrouw heeft het me verteld. Ik kom net van uw huis vandaan. Je hebt niet verteld dat Johan thuis was, David. Ze was er alleen maar voor een nachtje, meneer Ik denk dat ze gebleven is omdat ze meneer Enneken niet alleen wilde laten. De hele nacht? Ja, ik bent de hele nacht gebleven, luister wat nou oh, eens. Oh, ben ik maar daar even dakloos geweest. Ja, het laatste wat ik zou willen is een verwijdering tussen twee vrienden veroorzaakt. Ja, vrienden? Ja, het is wel erg jammer dat u ons niet over die band hebt verteld, meneer Malo.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 Het is niet meer dan eerlijk u te vertellen dat de mevrouw Marlo eindelijk besloten heeft de waarheid te zeggen. Ze heeft een half uur geleden een nieuwe verklaring afgelegd. En omdat het vooral over u zelf gaat, zal ik u er maar een kopie van geven. Er waren redenen voor dit alles, inspecteur. Gegronde redenen. Dus u zult alle tijd krijgen om ze ons te vertellen, meneer Ennekin. Zeen van tijd. Jennings? Inspecteur? Neem meneer Ennekin mee naar het Aristotelkaart, wil Wat? je? Ik volg over een minuutje nadat ik nog even met meneer Marlo gepraat heb. Meneer Ennekin? Ja, deze kant uit, waar? Ja, ja. Beste vriend. We krijgen de vrienden die we verdienen, meneer Marlo. Zo bekijk ik het. Hoe bedoelt u? Wat ik bedoel is dat u Bryant huurde om uw vrouw te vermoorden. Wat? Hij moest haar in het bos opwachten en haar op de terugweg naar huis doden. Want ongelukkigerwijs was uw vrouw wat zenuwachtig. Ze had Brian al eens eerder zien rondhangen daar. nam ze de revolver mee en ze gebruikte die. Tja!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 Maar toen we deze foto vonden, zat hij nog steeds in de envelop. En die envelop was geadresseerd aan Brian in uw eigen handschrift. Chanteurs, gooien nooit iets weg, dat u we later nog wel eens van pas zou kunnen komen. U zou er met die 5000 pond nog niet af geweest zijn. Neem maar hallo. Ik kom in de moeite besparen een verklaring te geven voor die envelop. Dat zie ik wel in. En dan hebben we nog webbers getuigenis, dus weet u wel. Hij zag u met Brian praten in de nacht voorafgaan aan de moord. Dat is een voortdukkerig. Als het voor niet zo gauw over het lijkt was gestruikeld, dan zou het voor elkaar hebben het treurige is dat het allemaal niet eens nodig was geweest. Uw vrouw vertelde de waarheid toen ze zei dat ze gekapt had met haar vriend. Ze had het die nacht uitgemaakt met Anneken. Ze was van plan bij u te blijven en haar geld in een keerbare zaak te laten. Maar toen u, toen u het huis uitging om in de te zoeken. Ik deed die verdraaide check voor Brian op mijn schrijftafel Ja, Zodra ze merkte dat de naam van de dode man Brian was, begreep ze me voor ik in de steel zat en besloot haar verhaal te veranderen. U viel in de kuil die u voor haar gegraven had. Nou ja, ja.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 Op afspoel, brigadier Jennings, onder molenkamp, inspecteur Bishop, Karel van Herwijnen, David Anneken en Jacques Fortunier, als politieagent. Technische realisatie, Jan Bosboom met assistentie van Bram Hengeveld. Regie, Tom van Beek.